Openbare orde en veiligheid, de inspectie gezondheidszorg en een onderzoek van de politieacademie zullen allemaal na de zomer gereed zijn. En daar zullen we ook zo snel mogelijk en zo open mogelijk uh, over berichten. Van belang is denk ik bij alles waar we het vandaag over hebben niet uit het oog te verliezen dat een ontspoorde jongeman Tristan onherstelbare schade heeft aangericht in het leven van heel veel mensen. Zes mensen die zijn omgekomen, waarvan de nabestaanden nu elke dag daarmee hebben te leven. En zestien slachtoffers die, zoals ook al aangegeven door de korpschef en ook door de hoofdofficier van justitie... Uh, daar nog elke dag enorme effecten van hebben. Onlangs sprak ik met staatssecretaris Steven met een drietal slachtoffers. En zij hebben allemaal enorm last van dramatische schietpartij in de Ridderhof. En zullen nog heel lang met deze last... Moeten leven. En wij leven enorm met ze mee. We hebben contact met ze. En er zal ook een lotgenotenbijeenkomst zijn na de zomer... om te kijken wat we verder nog kunnen doen. Maar op dit moment begeleiden we ze en hebben we contact. Dat geldt ook voor vele anderen. Maar speciaal wil ik ook noemen de ouders van Tristan... die buitengewoon moeilijke tijd achter de rug hebben. En nu uh, in deze moeilijke tijd proberen weer hun plek in de samenleving te vinden... Onder andere ook door gesprekken te hebben met slachtoffers. Dat is niet makkelijk, maar het hoort bij de verwerking... die op dit moment aan de orde is... en waar we allemaal ons steentje aan bijdragen. Maar nogmaals, wat het onderzoek ook allemaal heeft opgeleverd... en wat het nog zal opleveren vanuit de vier onderzoeken die ik heb genoemd... voorop staat dat een gestoorde jonge Tristan onherstelbare schade heeft geleverd aan heel veel mensen. En dat we daar allemaal, niet alleen hier in Alphen en de Rijn... maar in heel Nederland, nog aan denken en daarmee bezig zijn. Tot zover burgemeester Bas Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. de voorzitter van deze presentatie. Dit is het uh, einde van het eerste gedeelte van deze persconferentie... waar het onderzoeksrapport is gepresenteerd naar de schietpartij in de Ridderhof. U kreeg de pers nog gelegenheid om vragen te stellen. Mocht er daar nog belangrijke nieuwe informatie uit uh, voortkomen... dan meld ik dat straks naast sterren in het nieuws. Oké okay, Matthijs, en dan horen we ook jou weer terug. Uh, wij gaan inmiddels, het is drie minuten over elf... naar het uitgestelde nieuws van uh, elf uur.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 Jan van der Putten, Tristan van der Vlis leed aan schizofrenie en had al zeker twee keer een zelfmoordpoging gedaan. Dat is gezegd bij de presentatie van twee onderzoeken naar de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn drie maanden geleden. Gebleken is dat het eerste signaal van stemmen aangetikt worden kwam toen hij 14 jaar oud was. Tijdens onderzoek in de woning zijn meerdere afscheidsbrieven aangetroffen, waarvan er een aantal bekend waren bij de ouders. In 2004, in 2005 en in 2006. En dit duidt op periodes van suicidaliteit. In 2008 zijn er twee daadwerkelijke pogingen van zelfdoding geweest. De politie was dat. De dader had een enorme haat tegen God... en wilde hem straffen door zijn schepselen kwaad te doen. Uiteindelijk zag Van de Vlis geen andere uitweg dan zelfmoord te plegen... nadat hij God had gestraft. Volgens hoofdofficier van justitie Nooi wisten diverse instanties... dat Van der Vlis psychische problemen had en dat hij wapenvergunningen had. Dat had volgens haar moeten leiden tot actie, maar dat is niet gebeurd. Dit weekend werd al bekend dat een vriend van Van der Vlis wordt vervolgd... omdat hij had gehoord van de plannen. Hij wordt verdacht van het nalaten van verstrekken van informatie aan de politie. En ook lekte uit dat wapenvergunningen onterecht zijn verleend. De koopkracht is vorig jaar met een half procent gedaald, dat meldt het CBS. Het is de grootste koopkrachtdaling sinds 1985. Uit de cijfers blijkt dat er sprake is van koopkrachtnivellering, zegt het CBS. Het waren vooral de hoge inkomensgroepen die in koopkracht achteruit gingen... terwijl de lage inkomensgroepen relatief weinig koopkracht inleverden. En dat heeft ermee te maken dat ook mensen met een bijstandsuitkering... zelfs nog een klein beetje vooruit gingen in koopkracht. En dan zien we als totaal dat die koopkrachtverandering in 2010... een beetje een nivelerend effect heeft gehad... omdat de mensen met de hoogste inkomens het meeste achteruit gingen. CBS noemt de koopkrachtdaling een nasleep van de economische crisis in 2009. Wielrenner Johnny Hogerland is van plan morgen gewoon weer te starten in de Tour de France. Dat zei hij vanochtend in het programma van 3FM-dj Giel Beelen. Op dit moment voel ik me niet top, maar ik, uh, ik ga zeker starten in de morgen. Alleen uh, weet ik niet of ik het red. Ik heb 33 uh, hechtingen en een paar op echt klote plekken. Dus ja, als je er niet mee kan fietsen, kun je er niet mee fietsen natuurlijk. Hoogeland kwam gisteren zwaar ten val... toen hij door een volgauto in het prikkeldraad werd gereden. Hoogelands ploegleider wil dat het aantal auto's en motoren in de Tour... met de helft wordt verminderd. Hij gaat daar met zijn collega-ploegleiders over praten. Dan het weer, nog vrij zonnig in de loop van de dag. Stapelwolken, maar het blijft overal droog. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat warmer. In Limburg mogelijk 27 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... want tussen knooppunt Diemen en Muiden, daar staat 3 kilometer... en de A28 Groningen richting Assen is dicht... tussen Haren en Alfred Er staat daar een auto in brand. Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris... Daisy Oppelaar, die aan de slag gaat bij Lis en Vick... Mike Steenbakker, die vandaag gaat beginnen bij Autovisie. En Luc Krijnen, die een nieuwe baan heeft bij Assembleon. Allemaal heel veel succes op jullie eerste werkdag. Nieuwe baan? Mooi moment! De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op Toyota.nl.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 Goedemorgen, luisteraars. We zijn live bij Alphen aan de Rijn... waar er net een persconferentie heeft plaatsgevonden. Uh, u, we, we hebben een uitzending tot kwart over elf. Daarna gaat Deborah Bleckenhorst beginnen met de proloog. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn... die naar aanleiding van wat we gehoord hebben... heel graag hun, hun, hun reacties willen geven. U mag bellen met 0800 1121. U mag mailen naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1 bij mij... In de busmeester Mehin Lalji, advocaat. Um, meneer Lalji, voor de duidelijkheid, even korte samenvatting. Het heeft drie minuten geduurd. Hij, uh, Tristan van der Vlis kwam om 12.08 aan, is om 12.09 het winkelcentrum binnengegaan en om 12.01 heeft hij het einde aan zijn leven gemaakt. Dus van aankomst tot uh, het einde van zijn leven... is alles in drie minuten gebeurd. Wat we in elk geval weten is dat de geestelijke gezondheidszorg niet heeft willen meewerken met het onderzoek, zodat we niet kunnen weten bij welke hulpverleners wel of geen kennis bestond omtrent wat Tristan van der Vlees allemaal zou doen. De korpschef minister Stikvoort heeft gezegd dat er een fout is gemaakt in 2008 door de politie bij het geven van de vergunning om een wapen te dragen. Meneer Lalji, u bent advocaat. Wie vertegenwoordigt u? Ik vertegenwoordig een aantal slachtoffers die uh, dat zijn winkeliers, die alles uh, van dichtbij hebben meegemaakt. En uh, op dit ogenblik zeg maar uh, psychische klachten hebben en onder behandeling staan. Oké, okay, u komt net uit de persconferentie. Wat is u opgevallen? Uh, nou, de twee punten die u net heeft genoemd: uh, één, er is gewoon. Uh, uh, ruiterlijk uh, toegegeven door uh, de politie, door het openbaar ministerie... dat uh, er een fout is gemaakt bij het uh, verlenen van het verlof... Uh, voor het uh, verstrekken van een wapen aan Christian. Uh, Christian, de, Christian, Christian, de dader. Uh, omdat uh, uh, belangrijke informatie uit de registers van, van de politie... te weten dat hij in... Uh, 2006 met een uh, gedwongen rechterlijke macht, uh, machtiging is opgenomen, uh, dat niet is betrokken bij de aanvraag. Want wat, was dat wel gebeurd, dan was de aanvraag afgewezen. Dat heeft men ook gezegd. Maar vervolgens, ja, uh, zie ik dus dat de korpschef een, een uh, uh, uh, gaat stellen van uh, dat uh, dat uh, uh, niet zou hebben gemaakt. Uh, niet dat zou hebben uitgemaakt. Ja, ja, dat ja. de daad dus toch verricht zou uh, worden. En dat. Uh, uh, dat is een, eigenlijk een, uh, een voorbarige conclusie. Want... Ja, maar dat zou wij illegaal aan de wapens moeten zijn komen. Precies. En wat we hebben gezien, ja. is dat hij uh, ja. minutieus al in maart de magazijnen heeft besteld. Precies. Ja, en dus heeft hij die wapens. Oké, okay, wat gaat u nu doen? Gaat u, gaat u de. Ja, ik wil uh, nog even ja. over die uh, hele hoge uitgaven praten. Ja. Op van wie komt dit geld allemaal. Hè? Dat iemand die geen werk heeft... Ja, euh, zoveel wapens kan aanschaffen... zoveel magazijnen... en ook een kogelvrije vest. Het zijn hele dure uitgaven, meneer Radagetjoen. Ja. En ik, uh, uh, dit moet gewoon bekostigd zijn... door de vader van Christian. En die wordt alleen maar in de watten gelegd. Pre -sta -pre -sta -de. Ja, van de dader. En ja. die wordt alleen maar in de watten gelegd. Maar men heeft gezegd dat men nu een, een medeverdachte heeft... die men ook uh, gaat vervolgen. Ja. Omdat hij... Uh, zou hebben geweten van wat er zou gebeuren. Maar mag maar... ik het zo zeggen? U als advocaat ja. die optreedt namens ja. veel benadeelden, ja. zegt... Ja. ik wil verder onderzoek in de financiering... ...van de wapens door Tristan van der Vlis. Want hij had wel werk, maar hij is in maart zijn, zijn werk kwijtgeraakt. En, en u zegt, ik wil weten hoe hij aan het geld kwam... ...om deze dure wapens en munitie aan te schaffen. Daar is geen duidelijkheid over gegeven bij de persconferentie. Nu is mijn vraag, u gaat aansprakelijk stellen. Wie gaat u aansprakelijk stellen? En is de bekentenis van de politie voor u... Vergemakkelijkt het uw aansprakelijkstelling? Helemaal vermakkelijk het uh, de aansprakelijkheidsstelling van de uh, staat der Nederlanden. In het bijzonder de minister van uh, uh, Justitie en Veiligheid. Mm -hmm. uh, en ook nog uh, neem ik daarbij mee uh, uh, uh, de minister uh, van... Uh, Veiligheid? Nee, nee, nee, van, van Volksgezondheid. Van het ja, ja. Uh, want het moet eens en voor altijd... Zeg maar duidelijk worden gemaakt dat het medisch geheim niet onder alle omstandigheden, uh, zeg maar, uh, uh, zeg maar. Uh, op, op geld, doet. Op geld ja. doet. Er is jurisprudentie daarover en in dit geval jurisprudentie is jurisprudentie is rechtspraak, ja? Ja, in dit geval is er een concreet uh, dat, het, uh, dat het openbaar belang uh, van dien aard is dat het dossier eigenlijk uh, boven tafel moet komen... en inzicht moet worden verschaft in uh, de behandeling van... Uh... Kunt u de GGZ, heeft nu geweigerd om ja. mee te werken met het onderzoek... kunt u als advocaat, heeft u middelen om de GGZ te dwingen... om mee te werken aan het onderzoek? Uh, ik kan de GGZ op een andere manier dwingen... om dat dossier uh, zeg maar, uh, uh, af te geven ja, aan slachtoffers... Want die willen hun claim onderbouwen. En dan ja, dat zal, de, zal het weer uh, de rechter zijn die een, een oordeel hierover zal geven. Want men kan zich niet beroepen op het feit dat het medisch geheim is meegenomen uh, door, uh, uh, door de dood van de, van de dader. Ja? Uh, daarmee, uh, want hij heeft, het, hij heeft het medisch geheim nooit herroepen. Dus dat is eigenlijk de discussie... Ja, het is dus een hele discussie dus over het medisch beroepsgeheim. En u zegt, als iemand dood is, is er al een andere situatie dan wanneer hij niet leeft. Dus kort samengevat, meester Laldi, advocaat namens een aantal benadelen. U gaat de staat aansprakelijk stellen. U gaat trachten om het medisch beroepsgeheim waarop beroepen wordt uh, uh, te doorbreken. En u wilt weten hoe de financiering heeft plaatsgevonden van, de, van Tristan van der Vlis zijn wapens. We hebben gevraagd om een noodfonds, om uh, slachtoffers daarmee uh, te vergoeden. Als, de, als het noodfonds komt en het is adequaat, dan uh, is een deel van het probleem opgelost. Maar het, wij, de mensen hebben recht om uh, te weten welke situatie... Uh, uh, uh, hij verkeerde de dader en daarom ja. moeten we het GGZ-dossier wel hebben. Oké, okay, dank u wel. We zullen nog een andere keer daarover praten. Hartstikke bedankt dat u uit de persconferentie wil komen naar de bus. Wie nog wel is bij de persconferentie is onze NUS-collega Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat is het laatste nieuws? En daarna luisteraars gaat u Deborah Black Horst horen. Matthijs. Er waren nog een paar gelegenheden om vragen te stellen door de pers aan de betrokkenen hier... die de presentatie hebben gehouden. Een paar details zal ik nog even opnoemen. Allereerst over die tweede verdachte, vriend van Tristan van der die verdacht is vanwege het feit dat hij wist van de plannen van Van der Vee... en dat hij daar niks mee heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie wilde er niet heel veel over zeggen... maar kon wel kwijt dat hij meerdere keren gehoord heeft van Tristan... dat hij van plan was zichzelf te doden en andere mensen daarin mee te nemen... maar dat hij niet wist op welke datum dat zou gebeuren. Over de slachtoffers gesproken. De burgemeester maakte bekend dat één slachtoffer van de schietpartij... nog steeds in het ziekenhuis ligt, al drie maanden dus. Die leidt aan een dwarslezie en... Uh, met complicaties. gaat het niet zo goed mee. Die ligt dus al drie maanden en nog steeds dus in het ziekenhuis. Verder werden nog kritische vragen gesteld aan de korpschef van de politie Hans Midden Stikvoort. Die dus moest toegeven dat er een ernstige fout is gemaakt binnen zijn korps bij het verlenen van die vergunning. Hij werd gevraagd, slaapt u wel goed? Nu u weet dat het misschien voorkomen had kunnen worden als bij de politie die fout niet was gemaakt. Hij zei dat hij relatief slecht slaapt vanwege het hele incident als geheel. En hij zei er ook bij dat, hij, dat zo niet altijd te voorkomen is. Hij treedt dus niet af. Dat was een van de vragen vanochtend. Zal deze korpschef aftreden vanwege deze cruciale fout? En hij heeft bekendgemaakt dat hij dat niet doet. Uw Dit is Radio 1. De Vara. Het de proloog. De Bora Blakkenhorst. Goedemorgen, wat later deze morgen. Maar nu zitten mijn rustdagen er echt wel op. En nu mogen de renners in de Tour even bijkomen op de eerste dag dat er niet wordt gekoerst. Ze zullen het nodig hebben na de chaotische dag van gisteren. Een dag waarop kopmannen hard onderuit gingen en noodgedwongen afscheid moesten nemen van de fiets en Frankrijk. Vandaag willen de overgebleven renners niets liever dan een knuffel. Van hun eigen vrouw, en dat mag op de rustdag. Of zoals de vrouw van Jurgen van den Broek vorige week in haar column in een Belg de krant al schreef, meer tijd voor elkaar en rustig op de kamer blijven. Rustig zal het zeker zijn, nu haar man met een gebroken schouderblad en ingeklapte long al uit de toer ligt. Van den Broek was een kandidaat voor het podium, net als Bradley Wiggins misschien wel, en goedelt Vino Kurov. Maar ze zijn allemaal al gesneuveld in de chaos van deze toer. Ik maak straks de balans op met mijn gast, de Belgische journalist Paul Keizers. En ga ons of niet, de Tour wacht op niemand. Verslaggever Robert-Jan Boy ook niet. Hij race door op weg naar Toerliefhebber. De Tour Robert Jan, bij wie ben je vandaag? Ja, ik ben vlak bij jou eigenlijk door. Ik ben op de redactievloer van de NOS. Een hele grote ruimte waar mensen achter beeldschermen zitten. Bordjes daarboven, Digidex 7353. Dan zie je 7863 uitzendredactie vroeg laat. En hier vlak boven mij. Uitzendredactie Dagjournaals. En wie zit hier achter de desk? Dat is Herman van der Zand. Wielerfanaat, wielerliefhebber, hoe je het allemaal noemen wil. Hij zit hier op zijn uh, ja, werkplek te kijken naar de Tour, normaal gesproken. En dat was gisteren ook het geval, uh, Herman. Ja, ik was uh, gistermiddag aan het werk. En uh, ja, die, je wil wel die, die interessante etappen met die uh, geloof acht beklimmingen en acht, acht afdalingen wel even zien. En kijken hoe het Geesing daar doorheen komt. Maar ja, het wordt toch een etappe met hele andere accenten eigenlijk. Het we om om even die naam te noemen. Ja, die... Johnny Hogeland, de schik sloeg me om het hart. Want je ziet hem tegen het paaltje gaan. En, um, ja. en daarna hoor je de hele tijd niets meer van hem. En toen moest jij hier naar rechts, want daar is een groot aquarium te zien. Waar uh, Astrid Kersenboom nog bezig is. En dan moest je gewoon het nieuws lezen. Ja, toen wisten we, godzijdank wel, dat het, uh, dat het alweer goed met hem ging. En ook dat hij net gefinished was. We hebben om zes uur... Uh, ja. Ongeveer zo rond zes uur is hij, is hij over de streep gekomen. Dus ja, een zucht van verlichting eigenlijk. Ook volop gesprek op de redactievloer? Ja, ik ben, uh, het was eigenlijk al begonnen toen die enorme valpartij... waar uh, Vino Koolhoff en Van der Broek uh, uh, uh, gehavend uitkwamen. Toen ben ik even naar... Een, iedereen heeft hier een, een tv op zijn werkplek naast ja. zijn uh, monitor. Toen, toen ben be ik even naar een grote tv gelopen om het van dichtbij te bekijken. En toen begon het natuurlijk al. Nou, we gaan zo meteen deze ruimte verlaten. Want Herman komt altijd op de fiets, op de racefiets naar zijn werk... En die de Spacefiets staat hier ergens buiten. Tot zo. De proloog. Vaste luisteraars weten inmiddels hoe onze fotoquiz werkt, want daar is het nu tijd voor. Op de website proloog.fara.nl vindt u een uitvergroot detail van een foto... die met wielrennen en de tour te maken heeft. Vertel mij wat er op die foto staat en win een mooi wielerboek. Vrijdag verliet ik u met een plaatje dat elke dag te zien is in de tour. Iets van een rode kleur met wat witte details. En degene die het heeft, ziet het zelf niet... Nou ja, dat bleek niet al te moeilijk, alhoewel veel mensen er toch een beetje naast zaten. Wat ik zocht was namelijk het rode rugnummer voor de meest strijdlustige renner. En het rode rugnummer was wel duidelijk, maar veel inzenders meenden toch dat het nummer wordt toegekend aan de laatste in het klassement. De rode lantaarndrager. Nou dat was dus niet goed. En de jury heeft Marianne paard uit Capelle aan den IJssel als winnaar aangewezen. Zij krijgt dus zo'n mooi wielenboek. Inmiddels is de nieuwe quiz ook weer te vinden op de website. De foto van vandaag heeft met de actualiteit te maken. Het gaat om een voorwerp dat al eventjes in de tour te zien is geweest... maar nog niet heel erg vaak. En daar gaat hopelijk nog verandering in komen. Maar dat weten we morgen dan pas weer. Tot slot verklap ik u dat er ook een beetje Hollands glorie bij komt kijken. Stuur me het goede antwoord en win. Surf naar proloog.vara.nl Chaos en rumoer. De Tour de France kan misschien beter worden omgedoopt in de Tour de Val. En wie het langst op zijn fiets blijft zitten, wint. De angst overheerst en het respect is verdwenen. Tijd om op deze rustdag de balans eens op te maken. En dat doe ik met Paul Keizers, Belgisch journalist. Goedemorgen. Goedemorgen. De tafel bij ons ligt inmiddels uh, bezaaid met uh, kranten. Ik heb de Nederlandse, u heeft de Belgische. Nou ja, uh, bij mij uh, is het Johnny Hoogland alleen maar op de voorpagina's. Dus wat uh, schrijft men in België? Bij ons gaat het over uh, Jurgen van den Broek. Ja. Uh, waarvan gedacht werd dat hij een goed klassement kon rijden. En, uh, hij ja, zelf ook, denk ik. Ja, tuurlijk. Hij, uh, hij, was, hij gaf de indruk beter te zijn dan vorig jaar. Vorig jaar was hij vijfde. Uh, er was hoop op het podium. Uh, alles zag er naar uit dat hij uh, als bij wonder gespaard bleef... van alle valpartijen vorige week. Maar uh, gisteren was het dus... Uh, in één keer over. Ja, ook voor onze Nederlandse. Nou ja, misschien niet tourfavoriet, want zover was het dan nog niet. Maar wel voor onze hoop in Bange Dagen van de Bolletjes eruit, Johnny Hogeland. Ja, dat wat daar gebeurde, dat was echt, zoals men in het Frans zegt, jamais vu. Het is natuurlijk ook de. Nog nooit vertoond, nog ja, nooit gezien? Ja, ja. Het, is, het is natuurlijk ook de, de vrees van, van elke Tourvolger. En ik heb zelf 18 Tour de France's. Gereden, Ook achter het stuur gezeten. Ook renners ingehaald en noem maar op. Dat je ooit zoiets zo voor hebt. Maar het, het ging met een soort uh, achterloosheid. En omdat het een auto was van France Television... Ook nog met een soort uh, onder de tafel moffelen gevoel van snel voorbij en wat anders. Maar als je dan de, de gevolgen uitvergroot zag op televisie... en dan s'avonds ook nog in de avondetappen... ja, dit, dit is bijna uh, schuldig verzuim en, en, en bij het misdadigen af. Dit, dit is echt uh, een, een roekeloze daad van die chauffeur. Is het chaotischer geworden? Uh, Sinds u in de tour bent geweest? Mijn laatste tour was 2005. Uh, ik denk niet dat het chaotischer geworden is. Ik denk alleen dat de kans op ongelukken groter is geworden... omdat er nog meer mensen in de tour circuleren. Toen ik de laatste tour uh, versloeg voor uh, Nieuwe Revue... Toen uh, zaten er 3000 journalisten in de tour... en ondertussen zijn er dat 5000, hoorde ik gisteren. En die schaalvergroting heeft natuurlijk ook plaatsgevonden... Uh, bij de gasten, bij de VIP's en noem het maar op. Ik denk dat er heel veel mensen in de tour zijn... Uh, die daar heel graag zijn en die misschien ook wel het verdienen om daar te zijn... maar dat dat de veiligheid niet uh, ten goede komt. Bijvoorbeeld, er zijn altijd 16 uh, motoren geweest met fotografen alleen. alleen daar fotografen. daar is discussie over ja. nu natuurlijk. Dan hebben, we, dan hebben we het niet over de motoren met de camera, mensen met uh, andere motoren, verbindingen, noem maar op... Ik denk dat, dat de organisatie zich goed moet gaan bezinnen van wie of wat laten we nog toe. Toen ik ja, wat erin... U zegt het is zelfs op het misdadige af, wat er natuurlijk met Hogeland is, uh, is gebeurd. Maar wat zou de straf daarvoor dan zijn? Nou, ik denk dat binnen, binnen de reglementen van, uh, van de Toer uitsluiting, uiteraard. Maar daar schiet niemand wat mee op. Dat, en terugbrengen dan? Dat... Ja, maar dat is, dat is net het probleem. Uh, het reglement is nog niet toegesneden op dit soort situaties. Als de renners voor een gesloten spoorwegovergang staan... dan krijgen ze wel dezelfde voorsprong uh, dan die ze hadden. En dit zou in dit soort situaties ook moeten kunnen. Hoewel, dan is het nog niet eerlijk. Want ik bedoel, zo'n Johnny Hogerland... die uh, na zo'n landing in de prikkeldraad en, en uh, Fletcher op het asfalt... Dat zijn natuurlijk niet meer dezelfde renners met dezelfde capaciteiten op dat moment. Ik bedoel, uh, ze kunnen amper nog uh, op hun fiets blijven zitten van de pijn en, en de blessures. Uh, het laatste nieuws opent vandaag ook met Mirakel dat hier geen doden vallen. Ja. Uh, is het al zo ernstig? Nou, dat is weinig bekend bij het grote publiek, maar bijna in elke tour de Frans vallen doden. Uh, de eerste Tour de France uh, die ik deed was in 1986. Toen is er een uh, Franse man van de brede politie omgekomen. De jaren erop heel veel uh, keren... dat er een, een kind uh, in, bij de passage van de reclamekaravaan naar een snoepje of een cadeautje duikt... Uh, die werden rondgestrooid overreden en, en ook dodelijke slachtoffers. Aan dat soort dingen heeft de toerorganisatie dan paal en perk uh, proberen te stellen... van geen snoepjes meer gooien, geen cadeautjes... Dat, dat mensen die langs de kant van de weg staan niet echt uh, uh, blind erop duiken. En ik denk dat ze ook uh, wat betreft de veiligheid van de renners... en alle verkeer wat in de toer circuleert... dat ze dat één moeten beperken... En twee strengere regels gaan uh, opleggen. Dat alleen uh, bijvoorbeeld auto's van de ploegen uh, tussen de kopgroep en de staart van het peloton mogen doubleren en dat soort dingen. En dat de rest van de karavaan die daar niet echt nodig is, dat die een nee. alternatieve route moeten nemen. Want, want dit is, dit is uh, om ongelukken vragen. Maar de auto's van de ploegen, dat zijn er natuurlijk al 22. Dat zijn er al 22. Moet maar... dat dan niet wat minder? Nou, ik weet niet of dat dat minder kan. Ik denk... Uh... Uh, dat is, trouwens, het zijn er niet 22. Elke ploeg heeft twee of drie auto's in koers. 22 ploegen uh, maal, uh, ja, inderdaad ja, twee, à drie auto's. Dan uh, zijn die er al meer. Maar het aantal renners bijvoorbeeld zijn er bijna 200. Dat zijn er ja. natuurlijk echt, echt nou ja, behoorlijk wat. De de Vlaming uh, zegt vandaag ook in het laatste nieuws: laten we er gewoon naar 140 gaan, de max. Meer kan je ook niet overzien. Want onder die 198 zit het nog niet eens. Nou ja, euh, laten we zeggen een goed handje vol dat om de prijzen kan strijden. Nou, dat vind ik ook heel drastisch. Uh, ik bedoel, momenteel zijn de ploegen bestaan uit negen renders in zo'n grote tour. Vroeger waren het er tien. Uh, er is nu sprake om naar acht te gaan. Maar ik denk niet dat het probleem zich bij de renders situeert. Ik denk dat het probleem zich situeert bij alles wat er omheen cirkelt. Ook uh, helikopters die boven het peloton cirkelen... dat maakt een verschrikkelijk lawaai. Die renners die horen niet meer wanneer er geremd wordt... of wanneer er geschreeuwd wordt over een wegversmalling of, of noem maar op. Uh, ik denk niet dat de oplossing ligt in het aantal mensen... wat mag deelnemen te beperken. De oplossing ligt volgens mij om drastisch te snoeien in de mensen die niet strikt noodzakelijk voor de wedstrijd zijn... en die daar toch overal doorheen fietsen, bij wijze van spreken. Maar nemen de renners toch niet een beetje te veel risico? Dat is ook wat je hoorde gisteren. Ze kwamen als een, als een dolle die berg af... en, en konden zelf ook meer, niet meer het risico overzien... met als gevolgen van de broek die uh, naast de weg ligt, en Sebriski... En Fino Koerhoofd die uit de bosjes wordt getrokken door zijn ploegmakkers? Renners nemen uh, altijd alle risico's om te winnen. En dat was vroeger zo, en dat is nu nog zo. En uh, meestal loopt het goed af, en soms niet. Ik bedoel, uh, Wim van Est is ook het ravijning gegaan in 1958. En uh, Johan Bruineel in de Cornet de Roseland. en noem het allemaal maar op. Die dingen zijn inherent aan de koers. En het parcours zelf, daar is ook vrij veel commentaar op geweest. Smalle wegen... Uh, dringen, rot aan het begin. Ja, ja uh, ik denk dat de organisatie van de Tour de France daar al mee bezig geweest is. Een paar jaar geleden, Passage du Gois, de aankomst. Waar meteen. Uh, Dit Tour, jaar ook overheen geweest? Ja, Tour favoriet Zullen uh, werd uitgeschakeld in een van de eerste ritten. Maar. Passage du Gois zit er nog altijd in... maar dan als startplaats. Dat is al heel iets anders. De mooie dam dan... die droogvalt. Ja. Uh, ja, dus uh, ik denk wel dat er, dat er rekening mee gehouden wordt. Maar ik heb het er ooit met de vroegere tourbaas... Felix Levitan over gehad. En hij uh, over doden tijdens de tour... over uh, accident, ongelukken. En hij zei... Uh, maar... Is een expeditie in de natuur. Ja. Natuurlijk is het Dat denkt de directeur van de Giro misschien ook wel. Die nee. het natuurlijk wel echt wat gevaarlijker had gemaakt ja. en inmiddels ook ontslagen is. Is uh, so zo'n ontslagen. Ja. Dat is, is niet. Mag ik, ik melden bij deze? Ja. <laughs> Die had het zo gevaarlijk gemaakt dat men dacht: Dit denk, gaat te ver. Ik, ik denk bij de toer... Parcoursbouwers van de Tour weten heel goed waar ze mee bezig zijn. En ik denk dat zij uh, de laatste jaren, ook als je de aankomststroken bekijkt... Uh, er wordt heel veel nadruk gelegd op dat die weg wel degelijk minimaal zes meter breed is en noem maar op. Dus, maar ja, dan nog blijft het gevaarlijk. Uh, als je uh, het binnenland van Frankrijk moet doorkruisen en je moet door de Cantal. er zijn nauwelijks andere wegen daar. En, en als iedereen ja. zich uh, gedraagt volgens de veiligheidsvoorschriften, dan gebeuren die dingen niet of is de kans kleiner. Bedoel, en dan heb ik het over die aanrijding van uh, Fletcher en Hogerland. Een, een uh, uit de bocht gaan tijdens een afdaling, ja, dat is altijd mogelijk natuurlijk. Belgische Belgisch journalist, blijf nog even zitten. Na het nieuws praat ik, uh, praat ik met u door. België ja, laat natuurlijk wel een traantje vanwege het verlies van een kansrijke renner... en misschien wel toerwinnaar. Jurgen van der Broek had misschien wel net zo groot kunnen worden als Eddy Merckx. Ook op marketinggebied. Dat allemaal straks, na de hoofdpunten van het nieuws, met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal.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 Dan nog kort ander nieuws. De politie heeft gisteravond een van de twee meisjes gearresteerd. Die worden verdacht van de beroving van een blinde bejaarde in Graven. De Turkse politie heeft opnieuw een aantal verdachten aangehouden van het voetbalomkoopschandaal. Ook de voorzitter van voetbalclub Trabzonspor en een oud-bestuurslid van de Turkse Voetbalbond worden verdacht. En Jolly Hogerland is toch van plan morgen weer te starten in de Tour de France. De drager van de bolletjestrui belandde gisteren met hoge snelheid in het prikkeldraad door een manoeuvre van een auto. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie met één file op de A28 Groningen richting Assen. Tussen Groningen Zuid en Afriet Eelder staat een file van drie kilometer. Dit is radio 1. De Vara. het Prolog. De Bora Blekkenhorst. Zijn fiets vindt hij een gebakje, een chocoladetaart met slagroom. Maar dat is voor hemzelf geen nieuws. Journaalpresentator Herman van der Zand. En hoe likken de renners vandaag hun wonden? Gio Lippens heeft het antwoord op die vraag. Bij mij in de studio nog altijd Belgisch journalist Paul Keizers. Met hem maak ik de balans op van een uh, chaotische toerweek, mag ik toch wel zeggen. Meneer Keizers, wie profiteer je nu eigenlijk van? Ik uh, noem bijvoorbeeld een slack. Zowel nou ja, Andy als uh, Frank, eigenlijk allebei, uh, Cadel Evans. Koersen lekker mee, vallen niet. Uh, iedereen die op de fiets blijft zitten. Ja. <laughs> uh, <laughs> Wie zit, is, wint eigenlijk. Ja, het is inderdaad zo. Maar het, is, het is een beetje zoals in het voetbal. Een, uh, een goede keeper heeft altijd geluk. En een uh, wielrenner in vorm, die valt niet. Luidt het cliché, maar er zit een, een, een kleine waarheid in, in dat cliché. Maar gaat het echt nog op? Wat zeg je? Gaat het echt nog op? Dat denk ik wel, ja. Do, stay out of trouble. Uh, Kettle Evans heeft mij een hele goede, serene indruk uh, gegeven. Heel alert, fietst altijd vooraan. De Schleks hebben zich de eerste dag bijna laten verrassen. Maar daarna heb je ze nauwelijks nog gezien of, of gehoord. Ik vind wel heel merkwaardig dat uh, Contador... die niet de naam had om... Een valler te zijn, dat hij toch al twee, drie keren van de fiets is. De uh, ene naar de andere getaan. buitenling maakt ja, hij. Heel raar. Maar van de broek in bloedvorm, denk ik, mm -hmm. valt toch? Valt toch? Uh, als bij wonder was hij de eerste week overal tussenuit gebleven. En dan gisteren, ja, blijkbaar toch uh, de verkeerde beslissing genomen toen er uh, voor hem gevallen werd. Want hij had het schijn de keuze om ofwel. Uh, binnen de binnenbocht naast de valpartij te nemen... ofwel buitenom. Hij heeft buitenom gekozen en hij is uh, in het ravijn uh, gestort. In een fractie van een seconde ja, moet je zo uh, Ja, dat is... Ja, wat zeg je? Noordlot? Uh, Maakt het het nu makkelijker binnen de Omega Pharma Lotto-ploeg... waar wat uh, ja, haat en nijd heerste? Dus Gilbert uh, van den Broek-Kruipel? Uh, theore theoretisch wel. Hoewel... Uh, ik denk dat Gilbert nu, ondanks alles wat hij zijn ploegmaats heeft aangedaan... de afgelopen week, dat hij nu meer recht van spreken heeft. En, en zijn leiderspositie uh, meer te gelden kan maken. Die pakte die gisteren ook duidelijk weer in peloton. Ja, ja. Uh, er is meteen naar plan B geswitcht binnen, binnen de ploeg. Om Gilbert te proberen in het groen uh, in Parijs te krijgen... Uh, het is een zorg minder. Ik bedoel, eigenlijk uh, wedden ze bij het begin van de Tour op uh, drie paarden. En nu zijn er nog twee. Waarvan één al alles bewezen heeft. Ja. Dus het wordt makkelijker. Nou, en grijpel kan natuurlijk ook nog meesprinten. Maar waarschijnlijk... Een mag uh, altijd meesprinten. Uiteraard. Ja. En Schubert vervolgens in die groene trui houden graag. Ja. Uh, Johnny Hogeland gaat starten. Hoorden we zojuist om half twaalf. Ja, het is uh, een zeer... Tenminste, hij is het van plan natuurlijk. Het ja, is een zeer moedige beslissing... Uh, ja, wat, wat kan ik zeggen? Ja. Van dit soort uh, drama's worden toerhelden gemaakt. En uh, wat dat betreft is, is hij een, uh, een uitgelezen hoofdpersonage in zo'n drama. Want hoe erg het ook allemaal is voor hem... Uh, hij heeft wel met zijn uitzonderlijke moed en doorzettingsvermogen die bolletjes trui uh, binnengehaald... En ik denk dat zelfs als hij de etappe had gewonnen gisteren, wat mogelijk was als er niks uh, was gebeurd, dat hij dan toch niet de status zou bereiken van wat er nu uh, met die valpartij gebeurd is. En dat zie je in het verleden van de Tour ook. Uh, de grootste helden worden uit de grootste drama's geboren. En uh, Johnny hoort daar nu bij. Nou, dan ga ik toch afsluiten met de dooddoener. <laughs> Aller tijden misschien wel. Wie, wie gaat hem winnen dit jaar, de Tour? Ja, degene die langs op zijn fiets blijft zitten. Maar toch, wie is um, dat? Ondanks alles... Uh, denk ik nog steeds Contador. Hij staat, uh, hij staat er niet de best voor... van alle favorieten. 1 minuut 42 is best veel. Uh, het zal een close call zijn... denk ik met Andy Schlek en Cadillac Evans... Maar ik heb in het verleden geproefd, gevoeld... dat Contador zo op uh, La Rage du Vincre, dus de, de Grinta, fietst... Uh, dat, dat hij alsnog uh, in die laatste week tijdens die aankomstenberg op dat hij het verschil gaat maken. De Tour begint pas en Parijs is nog ver. Zo luiden de clichés en ze worden elk jaar weer bewaarheid... Paul Keizers, hartelijk dank. Uh, tijd nu voor uh, nummer 62, alweer in de Radio 1 Tour Top 100. Mocht Schuman met Le Lac Macheur. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 62. Il neige sur le lac Les oiseaux l'ire sont en pleurs, et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. des enfants crient de bonheur et il répond de la terre ont ri et bombardement Het de leugen en de de le leugen Je suis le lac majeur. Nummer 62 in de Radio 1 Tourtop 100. Mort Schuman met Le Lac macheur. Een populaire plaats, heb ik me zojuist laten vertellen, maar uh, niet in mijn tijd. De Tourkijker. Ja, U en ik kennen hem als de man die ons dagelijks het laatste nieuws vertelt. En als de man die flitsend de verkiezingsuitslagen brengt op een levensgroot touchscreen. Maar hij is ook een man die, als het even kan, zelf op de fiets stapt. En de tour op de voet volgt. Verslaggever Robert Jan Boy bezoekt vandaag toerliefhebber Herman van der Zand. Hij staat hier bij me, keurig uh, met de broek aan uiteraard, stropdas. Ja, hij moet zo meteen, om 12 uur, moet hij weer uh, op de televisie uh, verschijnen. Ja. Maar we zijn eventjes naar buiten gelopen, want hier vlak voor de ingang van het gebouw... In het kietelende zonnetje staat zijn, uh, zijn racefiets. Notabene gewoon geparkeerd tegen een, een, glaasje, een glazen wachthuisje. Het is een zwarte racefiets. Volgens mij, kun je even wat dichterbij komen Herman. Kun je nog even een beetje, want volgens mij ja. is het helemaal carbon. Hè? Koolstof. Ja, ja, het, is, hij is, uh, het frame is helemaal van carbon. Uh, de, de stuurpen en de zadelpen zijn, uh, zijn aluminium en de wielen ook. Ja. Maar het frame is uh, ja, helemaal carbon. Kom je dagelijks hier naar Hilversum fietsen? Je woont in Utrecht, ik bedoel, is een dagelijks gewoon van zaken? Uh, nou, niet, niet, uh, niet elke dag. Het komt niet altijd uit. Uh, soms ben je ergens en dan moet je hier gewoon uh, uh, komen. Maar dan heb ik die racefiets niet bij me, dus dan kom ik niet met de racefiets. Maar als het zoals vandaag ja. is, ja, prima weer. Kun je makkelijk even op en neer. En dan durf je hem gewoon zo buiten te zetten? Ja. Zo'n dure carbon racefiets Ja, dat moet je niet tegen iedereen zeggen. Maar nee. uh, uh, ja, nee, dat durf ik wel. Er staan hier allemaal camera's op. Er zitten beveiligers uh, op te kijken. Er zijn altijd mensen buiten. Dus er is niets veel aan dat. Ben je aan twijfelen geslagen over dat carbon? Want gisteren tijdens de etappe stond het ook nogal ter discussie. Hè? Los van Johnny Hoogerland, maar de vele valpartijen. Lichtere fiets, et cetera? Ja, nou, nee, eigenlijk niet. Ik, ik, had een, uh, ik had een stalen frame. En, uh, en daar ging ik wat moeizamer de bergen mee op dan met deze. En ja, goed. Carbon. Uh, volgens mij ligt het er ook heel erg aan hoe je rijdt. Mm -hmm. ja. en, en in, in, in zo'n dik pak uh, renners. Uh, natte ja. wegen, uh, smal. Uh, er is stress. Ja. Of je dan op een stalen frame of een carbon frame rijdt. Dat maakt volgens mij niet zo heel veel uit. Wat voor renner ben jij? Uh, ja, nee, Ik ben wel ja. een stamper eigenlijk. Een stamper. Ja, ik, uh, ik, ik, ik rijd niet echt op souplesse. Uh, het, het, is, het is vooral hard en, en uh, sterk en hard en dauwen En dan, ja, dan kom je jezelf in de berg al een beetje tegen. Ben je een wedstrijdrijder? Ik ben wel fanatiek als je dat bedoelt. Ja, maar ik rijd, ja. ik rijd, ik rijd, ik rijd, ik rijd geen wedstrijden aan de lopende band. Maar wel, uh, ja, er zijn wel wedstrijden, bijvoorbeeld het NK voor journalisten. Of het, ja. het, het Oog op Morgen organiseert ja. elk jaar een koers. Ja, dan wil ik wel bij de eerste eindigen. Ja. Mag ik even je benen zien? Ja, die mag je wel zien. Even, even, even een beetje de boer uh, omhoog ja. trekken. Oh, wacht even. Nee, die zijn niet... Ja, dat zijn hoordeelijke kuiten, maar nee, ja. niet geschoren. Nee, wel aan het vervellen, maar niet geschoren. Nee. Heb uh, je aan gedacht? Uh, nou, uh, ik ga dit najaar ga ik de Tour for Life uh, rijden. Dat is een uh, vrij uh, intense rittenkoers van Italië naar Nederland in acht dagen. Um, dan ga ik mee uh, met het team van de bike riders. Ja. En wij hebben collectief afgesproken om de benen ongeschoren te laten. Hé, hey, daar zit een hele gedachte, daar zit een hele discussieavond achter. Dat voel ik. Ja, het codewoord is rock and roll. En, uh, maar wat nou, is er tegen geschoren benen? Er is <laughs> ja. helemaal niets tegen geschoren benen. Nou, ik heb één ik heb keer mijn knie geschoren voor een operatie. Uh, dat was een ja. kijkoperatie. En dat voelde eigenlijk heel gek. Um, maar ik dacht erover om voor die Tour for Life het misschien wel te doen. Maar, ja. um, het is een stapje, hè? Ja, het is, het is, toch, het is toch een mindset. en um, we, gaan het, we hebben collectief gezegd, we gaan het toch maar niet doen. Dus uh, we, gaan, we zijn waarschijnlijk de enige ongeschoren benen. Omdat je toch benen. dan meer een beetje de underdog positie hebt misschien. Heeft ah ja, dat er een beetje mee te maken? ja en Mensen denken, oh, hij zal wel niet kunnen fietsen. Ja, met, die, uh, met het tabak op de benen. Ja, precies. Dus dat laten we <laughs> er gewoon op zitten. Jij hebt ook al op de zes gereden, als ja. uh, halve, laat maar zeggen, met, uh, met een camera op je helm en weet ik waar, waar, waar zat het allemaal op de fiets? Ja, die zat hier op, er zat een camera op mijn stuur, op het stuur en, ja. uh, en ik had er twee op mijn helm. Eentje hing voor me, die, die filmde mij van voren, eentje zat er op mijn hoofd, die maakte shots hmm. van voor. En er reed zelfs nog een, uh, een, een cameraploeg op een motor voor mij uit, dus we hadden vanuit alle hoeken en standen hadden we beeld. En hoeveel keer heb je hem gereden? Ik heb hem die dag uh, één keer helemaal gereden ja. um, en toen hadden we eigenlijk al genoeg ja. materiaal. Ik heb onder, ja. onderweg allemaal mensen aangesproken om te, om te vragen waarom ze daar reden. En was toen dat, ben ik voor mezelf ja? nog een half een keer naar beneden geweest, even was sfeerproeven. Dat, ja, was dat de eerste kennismaking met uh, zo'n Alp? Zo Alp? <lacht> nou, ik was wel vaker in de Alpen geweest, maar ik had Alp West zelf nog nooit gereden. Dus dat was wel een hele ervaring, ja, mythische berg. Zullen we even richting het gebouw lopen, want uh, Herman heeft een beetje... Een beetje haast eigenlijk, want 12 uur gaat het weer gebeuren. Ik weet niet hoe laat het is, maar. Uh... Je hebt ook wel de zitten oh, op, ja, geloof. Ja, ja, nee, ik moet, uh, ik moet zo naar binnen. En nou, over twaalf minuten hebben we een journaal. Dus, uh... ja, nou, even, loop, uh, ja, we lopen rustig hier. Uh, wat hebben moet ik even uh, dit wel even meenemen hier? Laten we even de spullen dan. Even we wel bij jouw fiets. Ja, kom maar. Ja, ik draag Even kijken. Want wat ik me afvraag, je bent toch fanatiek als fietser. Ja. Heb je nou enigszins de indruk dat je voelt wat de renners voelden in de Toer? Uh, als je het hebt over afzien, ja, zeker wel. Ja. Nee, dat, dat heb ik wel gedaan. Maar goed, um, uh, dagen achter elkaar in het zadel zitten... dat is natuurlijk wel heel anders. En zo lang ook. En zoveel afzien. Uh, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Maar de, de, de, de sfeer, ik kan niet meer en ik moet verder... ja, ja. nee, dat, uh, dat, dat, komt, dat komt iedereen wel en tegen. En daar hou jij van? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. En met een brede lach gaat Herman hier naar binnen. Zijn microfoontje, of zijn koptelefoon, zie ik al. Ja. Komt al uit, uit zijn overhemd. Gesminkt en wel gaan we hier door de poortjes. Herman... Succes zometeen met het serieuze nieuws. Dank wel. En een uh, goede rit. Dank je. Straks dus het serieuze nieuws met Herman van der Zand... met ongeschoren benen. De proloog Tourkoersen. Daar ging Belgisch hoop op een toer zegen. Jurgen van den Broek ging gisteren hard onderuit... en moest de strijd staken met een gescheurd schouderblad... twee gebroken ribben en een klaplong. Niet alleen voor de ploeg, ook voor de sponsors... en reclamemakers in de toer. Een zware klap. Want Van den Broek had een mooi uithangbord kunnen zijn. Net als zijn landgenoot en grootrenner Eddie Merks. En over hem praat ik met Marco Heil. Hij is schrijver van het boek In Goede en Kwade Koersdagen... Het huwelijk tussen wielersport en marketing. En tijdens de proloog is hij de chef van onze eigen reclamekaravaan. Goedemorgen Marco. Goedemorgen Deborah. Waarom wil je het zo graag over merks hebben vandaag? Ja, kijk, we zijn vandaag 11 juli en dat is de Vlaamse Nationale Feestdag. Uh, een beetje de 14 juillet of de 4th of July van of de Vlaming. En dan is het natuurlijk, moeten we even de grootste Vlaamse renner, of ik moet eigenlijk zeggen de grootste Belgische renner. alle tijden toch even in het zonlicht plaatsen, nietwaar? Zo is het. Uh, ja, nou ja, niet alleen een grote renner met goede benen, maar ook uh, een, een mooie marketingman. Ja, maar dat begint natuurlijk bij die goede benen. He, laten we heel eerlijk zijn, je moet eerst sportief kunnen presteren voor je de, voor de marketing wat kunt betekenen. En dat was Merckx natuurlijk wel, hè. zonder meer de grootste renner aller tijden. Hij heeft 1525 overwinningen gehaald. Nou, hij heeft zowat alles gewonnen wat er te winnen valt. Op, op Misschien olympisch goud in Parijs toers na, maar... Zelf de meest chauvinistische Fransman, en, en die zijn er nogal wat, dat hebben we gisteren maar weer eens kunnen zien. Zelf de meest chauvinistische Fransman moet toegeven dat Merckx groter is als, als Hinault of als Anquetil. Misschien wel groter dan Anquetil en Hinault samen. Zo. Dat is wel wat. Nou... Ja, ja en, en wat het leuke is, ook daarnaast als hij zo'n mooi uithangbord voor de wielersport. Hij was bescheiden, hij zag er goed uit, hij was altijd vriendelijk en beleefd. Hij was een, een wolf op de fiets, maar een, een schabe daarnaast. De meest aangename mens die je maar kunt voorstellen is Eddie Merckx natuurlijk. Hè. En waar kan zo'n aangenaam mens dan reclame voor maken? Voor jou wat? Als je ziet, toen hij nog actief was, uh, dat waren heel veel merken. Hè? Dus allereerst natuurlijk de vaste ploegsponsors, Moteni, Faima, Faimina. Zelfs CNA, daar heeft hij nog een jaar voor gereden. Maar ook daarnaast waren er heel wat merken die natuurlijk graag gebruik maakten van merksdiensten. Een horlogemerk: Rodania, wijnmerken, Kauwgom. Hij maakte zelf met zijn vrouw een spotje voor, uh, voor het wasmerk, uh, voor het waspoeier Ariel. Maar het meest opvallende is eigenlijk toch wel voor het sigarettenmerk R6... Roken. Roken, de grootste sportman aller tijden, want dat is hij van mij dan toch, heeft reclame gemaakt voor sigaretten. Dat, dat kon gewoon toen nog. Ik heb in mijn boek verschillende foto's staan waar je merks, merk ja, in sigarettenadvertenties ziet. Is Marco de grootste sportman aller tijden misschien niet Kruif? In ieder geval de grootste voetballer aller tijden. Die maakt ook reclame voor een sigarettenmerk. Ik voetballiefhebbers, maar ik ben toch net iets meer een wielerliefhebber. Moet ik dan toch merks op één zetten, Ja, terug naar hem. Was hij net zo geliefd in Vlaanderen als in Wallonië? Ja, dus wat dat betreft is het toch wel een klein beetje opvallend naar Belgische normen. Je hebt heel veel sportmensen in België die ja, ofwel een Waals- ofwel een Vlaams profiel hebben. Pak een beter merk zoals Siemens, dat in Nederland ook heel bekend is natuurlijk. Die sponsorde in, tijdens de hoogdagen van de tennisdames in België, voor, voor Wallonië sponsorde Henna en voor Vlaanderen Kim Kleisters. Voor Merckx hoefde dat niet. Merckx was de perfecte Belg. Hij was nog Vlaming, nog Waal eigenlijk. Je kon er in beide landsgedeelte konden wel wat mee. Dat was mooi natuurlijk aan zo'n Merckx. En zo verbond hij België, waar ze misschien nu wel weer behoefte aan hebben, Marco. En, dat zou eens kunnen. Ja, Jurgen van den Broek had het misschien kunnen doen. We moeten wachten op volgend jaar tot hij weer in de Tour mee rijdt. Nou, wij wachten tot morgen in elk geval de, de boer. Zo is het. Tot morgen, Marco. Tot morgen. Bye-bye. De finishfoto. Ja, geen koers dus. Maar bezinning vandaag. Over een gevaarlijke koers, zenuwachtige renners en gebrek aan respect onderling. De rustdag komt als geroepen. Verslaggever Gio Lippens in Frankrijk, goedemorgen. Goedemorgen, Bora. Gio, je was gisteren heel boos. Te boos. Schrijf je ze <lacht> zelf op je website. Op het moment dat Hogeland en Fletcher omver werden gekegeld. Hoe is het nu met je? Ja, goed hoor. Ja? Nee, de. de... We hebben gisteren nog even wat na zitten praten. En wat dan vooral uh, ja, erg uh, rustbrengend is, is dan de reactie van Johnny Hogeland zelf. Uh, die dan eigenlijk gewoon heel simpel constateert. Uh, ja, hij zal het niet expres hebben gedaan, die chauffeur van die Franse televisieauto. Ja. En uh, daarmee geeft hij dan precies aan hoe die renners uiteindelijk uh, in de Tour zitten. Van gevaren ja, horen er blijkbaar bij. Hoewel ze daar in de ploeg wel anders over denken. Want uh, de baas van de ploeg van Vacansoleil Solé, Daan Luijks, heeft aangekondigd dat hij met alle... Andere ploegleiders wil gaan praten met alle andere ploegen. En toch met een statement wil komen in de richting van de tourorganisatie Van breng nou het aantal auto's en het aantal motoren in koers terug. Want dit is veel te gevaarlijk. Daar is nu de discussie natuurlijk over. Maar wat heeft Hoogerland er nog aan? Ja, Hoogerland heeft er niks aan. Zijn vader die, die stond gisteren ook uh, uh, naast me daarbij... Uh, Achter de finish en die zegt ook van ja geweldig dat ze hem nou uitroepen tot held. Maar daar heeft hij niet zoveel aan. Ze hebben hem eigenlijk de kans op een etappe overwinning ontnomen. En uh, ja, wie weet wat er morgen, hè, overmorgen zei hij dan, maar in ieder geval morgen allemaal gaat gebeuren. Wie weet misschien kan hij zijn weg helemaal niet vervolgen met al die uh, verwondingen die hij heeft. 33 hechtingen in de kuit, uh, twee kuiten trouwens en uh, in, uh, in zijn bil. Ja, en het, uh, dat is absoluut niet prettig fietsen. De Johnny Hogeland heeft er inderdaad niks aan. Hij is wel gebombardeerd tot held, hoor. Niet alleen in Nederland, maar ook hier in Frankrijk. Een grand champion, riep ze gisteren op het podium. En hij wil morgen starten. Hij wil absoluut starten. Hoogland zelf is heel uh, optimistisch. Uh, maar ik denk dat zijn vader misschien wel wat realistischer is. Want uh, ja, met, met dat soort verwondingen gaan rijden, 33 hechtingen. Dat gaat toch trekken in je lijf. Uh, je gaat scheef op de fiets zitten. En dat zijn dan toch vaak uh, dingen waar hij rijt, niet echt... Uh, beter ja, van wordt. Vreugde bij de Rabobank gisteren, ja, in tegenstelling tot dat verdriet dus bij Vakant Solij, want Sanchez uh, ja, won die, die etappe. Hoe is het met Geesink? In die ploeg? Uh, Peter, uh, Geesink kwam natuurlijk eergisteren als een soort doodvogeltje over de streep. En toen, uh, toen leek het er toch op uh, ja, dat het einde toer tour zou zijn voor hem. Uh, iedereen vroeg zich af van, uh, gaat hij die etappe ...van gisteren uh, overleven. Uh, het leek ook even heel slecht in het begin van de koers... ...omdat hij toen op achterstand raakte in het allereerste ja, ja, de beste klimmetje. Maar uh, werd toen door zijn ploeggenoten behoorlijk naar voren gescholden... ...hebben we begrepen van de ploeg. Ze hebben tegen hem gezegd, en nou rijden, niet meer zeuren, fietsen gewoon. En uh, uiteindelijk is hij uh, er door doorheen gekomen. Op het laatst was hij een van de betere zelfs. Hij heeft wel acht seconden verloren uiteindelijk op uh, de broertjes slecht met name. Maar dat, uh, dat deed hem echt geen pijn. Hij kwam echt over de streep met een totaal andere blik in de ogen dan uh, een dag eerder. Hij zat ineens gewoon voorin daar in zijn witte trui. Ja, hij zat daar voorin. Hij liet zich zien. En uh, het, het was ineens een opgeleefde uh, Robert Geesink. En hij heeft het zelf ook al aangegeven dat hij toch wel verwonderd was over de manier waarop hij er gisteren over, doorheen kwam. En waarop hij zich steeds beter ging voelen. En ik denk dat voor hem nou die rustdag van vandaag, we gaan nu in de auto zijn we op weg naar het hotel van de Rabobankploeg. Dat die rustdag hem echt heel erg goed uitkomt. En ik denk dat het voor meer renners geldt. Ja, ik denk dat er heel veel renners zijn. Zo ongeveer de helft van het peloton is al eens een keer hard tegen het asfalt gekwakt. Er zijn er een paar die er ongeschonden zijn afgekomen. De boertjes Slek bijvoorbeeld, Kudel Evans, ja. vorig jaar het breektebeentje van de Tour... Maar uh, die zijn uh, tot nu toe niet gevallen. Dus uh, die mogen gaan afkloppen. En hopen dat hun in het tweede deel van de tour niks overkomt. Gio, dankjewel. En uh, voor jou, natuurlijk, ook een uh, nou ja, iets mindere rustdag, maar toch een fijne dag. En Gio komt nog terug vanmiddag in Radio Tour de France vanuit Frankrijk. De uitzending zelf komt vanaf locatie, want de NOS-equipe is neergestreken in Utrecht onder de Dom. En daar kunt u Tom van het Hek en Dione de Graaf persoonlijk aanraken. En tot zover de proloog. Morgen koers ik verder en in mijn kielzocht de overgebleven renners dus hier en daar gebutst. We koersen naar Lavour, 167 kilometer lang. En mijn gast is journaliste Roos Mentink. Straks lunch met Jurgen van den Berg. Uh, verschillende media wisten van een ontvoering in het criminele circuit... maar die hebben daar niet over gepubliceerd. John van den Heuvel legt straks uit uh, waarom. En de stelling in stamp.nl heeft ook te maken met gisteren... het aantal volgauto's en motoren in de tour moet worden gehalveerd. En we gaan daarover doorpraten met Adrie van Houwelingen, ploegleider van de Rabo's. Straks in Stand.nl. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Hij komt van ver, gaat hij het houden? 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Het is echt tak, tak, tak, tak, tak, als je die beentjes ziet. Maar vandaag even niet. Een rustdag in de Tour. Radio Tour de Frans komt vanmiddag live vanaf het Domplein in Utrecht. Met oudwielrenners Michael Bogert en Aard Vierhouten... en optredens van Van Welzen en Ruben Heijn en Bent.